zes uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Irene afgezwakt tot tropische storm. Libische opstandelingen willen Sierte innemen... en toeristen gewond door explosie op Turks strand... Het weer. Vanavond neemt het aantal buien af. Landinbaarts klaart het op. Maar vannacht kan er in het noorden wat regen vallen. Elders overwegend droog en koel met minima rond 10 graden. Morgen in het noorden bewolkt met buien en een gaat of 16. In het zuiden 18 graden met ook wat zon. en middags kans op een bui. De dagen daarna wordt het iets warmer. Maar blijft er kans op een enkele bui. Maar er wordt ook nog gevoetbald in Eindhoven, PSV, Excelsior. Bas Tegeler, de zoveelste. Ja, Excelsior krijgt een uh, pak slaag. Dat zag het er in de eerste helft helemaal niet naar uit. Maar het is inmiddels 5-1 geworden. 18 minuten voor tijd. Lens maakt hem. Ik denk dat hij buitenspel staat trouwens. Na het paasje dat hij krijgt van Labiat. Maar de treffen wordt goedgekeurd. En nadat PSV er toch al een aantal behoorlijke kansen op de vijfde had laten liggen. Zit hij er nu dus toch in. Lens tekent ervoor 5-1 bij PSV Excelsior. met nog een minuut of twintig. We komen later terug bij het voetballen als er nog doelpunten vallen. We gaan naar Irene. Acht doden, wateroverlast, en stroomuitval. De gevolgen van Irene langs de oostkust van Amerika. In New York had de burgemeester iedereen in de lager gelegen stadsdelen opgeroepen om weg te gaan, maar niet iedereen deed dat ook. We we'll zijn hier. No need to go out. No place to go. Every place worse. We're thinking of going to Westchester. It'll be worse there. It's going to be cool here. Ja, deze inwoner van New York bleef in de stad tijdens de storm. en dacht dat het allemaal wel mee zou vallen. Correspondent Wessel de Jong in Manhattan Hij ging speciaal naar New York voor de storm. Uh, Wessel, heeft deze meneer gelijk gekregen? Ja, het is natuurlijk meegevallen. Het is zeer meegevallen. Ik uh, sta nu recht tegenover Ground Zero. Kijk naar de hemel. En ik, ja, ik zie streepjes blauw. Oh. De, de, de zon breekt zwaar door hier. Het maait nog wel, maar dat is voor ons Hollanders, uh, mag dat toch geen naam hebben. Het is zelfs uh, droog op dit moment. Uh, de toeristen komen weer naar buiten. Zelfs velen zelfs, uh, zelfs zonder regenjasje re gewoon in een uh, t-shirt. Het, uh, ja, het ergste op zich hier op uh, Manhattan lijkt wel voorbij. Ja, en zo erg was het dus allemaal niet. Hoe, hoe is de stemming in New York? Vinden mensen dat er te veel maatregelen zijn genomen? Ik toch iemand over horen klagen, mensen die je spreekt. Uh, sommigen zeggen natuurlijk wel, het is allemaal een beetje overdreven geweest. Maar de meesten zeggen toch van, uh, toch maar beter het uh, zekere voor het onzekere nemen. Zoals een man het uitdrukte, als ik in een auto rijd en ik doe mijn veiligheidsgordel aan, dan doe ik dat ook niet uh, om een ongeluk te krijgen. Dan doe ik dat gewoon uh, voor de zekerheid. Ja. En Dat heeft de burgemeester ook gedaan. Dus iedereen keurt op zich wel goed uh, wat de burgemeester gedaan heeft. En uh, intussen begint het normale leven weer uh, op gang te komen in New York? Nee, dat niet. Is natuurlijk, alles is natuurlijk wel behoorlijk afgesloten. Ik probeerde net naar, naar, een, naar een Starbucks, zo'n koffiecafé, te gaan om verder aan het werk te gaan. Het meeste is toch nog wel dicht. Dat, dat, dat zie je wel. Maar er rijden toch weer de nodige auto's en ook weer taxis over straat. Uh, dat, dat, dat is wel weer min of meer ingang. Maar het hele openbaar vervoer, dat ligt nog absoluut stil. En ook het, metro, het metrostation waar ik hiernaast sta, dat is nog afgesloten met, met gele linten. Dus ik denk dat het toch tot morgen duurt, echt eer het, het normale leven weer op gang duurt. Er zal ook nog wel wat, wat werk natuurlijk zijn aan alle wateroverlast die er geweest is. Het zuidelijke puntje, daar kwam het water toch op een gegeven moment wel door de wind en ook door, het, door de vloed die er was vanochtend hier om, om acht uur s ochtends, kwam Er kwam wel wat, wat water over de randen heen, maar het is allemaal niet zo erg geworden als, als men gedacht had, geschreven had. Goed, samenvattend, het lijkt erop dat Irene niet in New York... maar vooral naar andere Amerikaanse staten schade heeft aangericht. Niet waar? Ja, precies. Volgens mij had ik beter, uh, volgens mij had ik beter. In, als ik echt de schade had willen zien en de overlast had willen zien, had ik beter gewoon thuis kunnen blijven in uh, Maryland. In, uh, in, Bij Washington. In Washington uh, in totaal waar zijn, uh, zijn zo'n miljoen huishoudens zijn toch zonder stroom komen te zitten door die omvallende bomen. Uh, de elektriciteit loopt hier, uh, loopt hier vooral boven de grond. Dus het is uh, het is natuurlijk snel afgelopen met elektriciteit als er een boom naar beneden gaat. Uh, ja, auto's verpletterd En inderdaad, wat je al net in de uh, inleiding zei. Toch er zijn toch acht mensen omgekomen, ook voornamelijk door wolmen. Maar bijvoorbeeld ook een surfer die gisteren in Virginia nog eventjes probeerde zo'n laatste mooie hoge golf mee te pakken. Die heeft dat uh, met de dood moeten verkopen. Dus de storm is meegevallen, maar ja, acht doden is, ja. toch, uh, ja, is, toch, is toch een behoorlijk aantal uiteindelijk. Oké, okay. nou dan kunnen we het mee afsluiten. Dankjewel Wessel de Jong.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 Waar Kadafi zelf zit, trouwens, is niet bekend. Volgens een woordvoerder is hij wel nog steeds in Libië. Dan het Nederlandse model Talita van Zon heeft Libië verlaten. Via de Hongaarse ambassade zou ze iets hebben kunnen regelen. Van Zon ging twee weken geleden naar Libië... op uitnodiging van de beruchtste zoon van Gaddafi. Ze was al jaren een bekende van Gaddafi's. Of Talita van Zon naar Nederland komt, is overigens niet bekend. Een groep Nederlandse wielrenners is in de buurt van Luik aangereden... door een auto die de groep wilde inhalen. Drie fietsers zijn zwaar gewond geraakt... en één van hen verkeert in levensgevaar. Twee raakten licht gewond. De groep fietsers kwam uit Valkenburg... maar verder is er over de slachtoffers nog niets bekend. Tijdens een internationale zijspan cross race op het circuit van Os... is een dodelijk ongeluk gebeurd. De Belg Peters sloeg met zijn Nederlandse bakkenist Michielsen over de kop... waarna andere combinaties op de onvertuidelijke zijspan indreden. De Belg kwam daarbij om het leven. De Nederlander is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Na het dodelijke ongeluk werden alle races in Os afgelast. Dit is het NOS-journaal Het Ewout de Jong. Op een strand bij de Turkse badplaats Kemmer is een kleine bom ontploft... Tien toeristen zijn lichtgewond geraakt. De Turkse stranden aan de Middellandse Zee zijn vooral populair bij Nederlanders, Duitsers en Russen. Maar de slachtoffers zijn overwegend toeristen uit Noorwegen. De bom lag verstopt onder het zand en leidde tot grote paniek onder de honderden badgasten. De meeste gewonden zijn geraakt door rondvliegende stenen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. In het verleden pleegde de Koerdische PKK-beweging vaak aanslagen op Turkse stranden. De Harley-dag in Tilburg is vandaag niet doorgegaan. De politie had aanwijzingen dat het evenement uit de hand zou kunnen lopen... zegt burgemeester Peter Nordanus. Wij kregen gisteren eh, echt serieuze aanwijzingen van de politie... dat er geweldsincidenten eh, zouden kunnen gebeuren. Het heeft niet te maken met eh, rivaliserende bendes... maar wel een aantal leden die echt eh, van plan waren... die Harley-dag te gaan verstoren. En zoals het eh, soms wel meer gaat, soms... Eh, gepest een paar voor veel mensen. Motorrijders werden de hele dag geweerd uit Tilburg. Afgelopen weken zijn meer motorevenementen afgeblazen omdat er vrees was dat er een confrontatie kwam tussen de Hells Angels en de Molukse Club Satudara. En er is weer een doelpunt gevallen bij PSV Excelsior. Bas Tegelen. PSV doet met name in de tweede helft dan klantenbinding. Het wordt 6-1 in de wedstrijd tegen Excelsior. 11 minuten voor tijd. Dit keer is Toivonen de maker. Dat is zijn tweede van deze middag. Variant bij de vrije schop. Iedereen verwacht een voorzet als Mertens achter de bal staat vanaf de linkerkant. Maar de bal komt laag in de voeten van Strootman. Mertens loopt zelf de diepte in. Strootman kaatst de bal heel rustig terug. Mertens schuift hem voor het doel. En daar staat Toivonen. Dat is Renaud de Siri Die had een kind gemaakt. Het is 6-1, 11 minuten voor tijd, en iets zegt me dat dit niet de laatste PSV-goal was van vanmiddag, want tijd over de ploeg heeft plotseling zin in gekregen. Nou voor het sportblok nog twee nieuwsberichten. Ten eerste in Sittard is vannacht een politieagent mishandeld toen hij in het centrum wilde ingrijpen bij een vechtpartij. De agent kwam een man te hulp die na sluitingstijd van de cafés... door twee andere mannen werd geslagen. Daarna begonnen de twee samen met zes anderen de agent te schoppen en te slaan... waardoor hij diverse kneuzingen opliep. Een van de twee mannen die begonnen te slaan is opgepakt. De tweede wist in het tumult te ontkomen. In de Drentse Beek is een Engelsman aangehouden op verdenking van koperdiefstal. In zijn bestelbusje werd 1500 kilo koper gevonden op een katrol van anderhalve meter hoog. De bestelbus van de Engelsman stond op verboden terrein van NAM en de beheerder sloeg daarom alarm. De politie. We hadden ook informatie dat uh, uh, deze bus ook op andere plaatsen gesignaleerd zou zijn uh, en toch zich wel wat verdacht zou hebben opgehouden de afgelopen week. Vandaar een nadere controle en nou ja, uiteindelijk dus uh, in de bus gekeken en daar vonden we dus uh, deze enorme hoeveelheid voor ons in ieder geval interessant genoeg om de man mee te nemen naar het bureau. De politie in Drenthe weet nog niet waar het koper is gestolen. Sport. Voetbal om te beginnen in de Eredivisie is AZ opgekomen naar de derde plaats. De Okmaarders wonnen bij Groningen met 3-0. Feyenoord deelde de doelpunten met Heerenveen in de het 2-2. Ondanks het feit dat Heerenveen in de slotfase met 9 man kwam te staan. Aldo Den Haag versloeg in Doetinchem de Graafschap met 3-0. En nog bezig is PSV te tegen Excelsior. Bas Tichler. Ja, dat is al lang niet meer spannend, hè? Nee, het is 6-1. Met deze stand staat PSV trouwens officieel. Derde boven AZ. Het is nog 10 uh, minuten te gaan in deze wedstrijd. Mertens weer de grote man. Drie goals. En niet alleen dat, gaf er zo even ook nog eentje cadeau aan Toyvonen. Hoe belangrijk is hij voor PSV in de eerste competitieronde? Terwijl nu een, aan, een invaller, Ibrahim, aan een solootje begint aan de linkerkant van het veld. Dat kan de handen nog wel op elkaar krijgen van de mensen op de tribune. Want zij genieten vrolijk van dat wat PSV, ik zeg dat met nadruk, met name in de tweede helft heeft laten zien. Want de eerste helft, dat was niet altijd even goed. De tweede wel, 6-1. En ik denk dat ze bij Excelsior vragen of de buschauffeur vast wil starten. Zodat ze straks zo snel mogelijk weg kunnen. Bij de wereldkampioenschappen atletiek twijfelde niemand eraan... dat Usain Bolt de titel zou pakken op de 100 meter. De Jamaikaan had zich probleemloos geplaatst voor de finale. Maar ja, bij de start van de eindstrijd ging het mis. Oh, hij maakt een valse start. Ach nee! Ach, van god, hoe is het mogelijk? Een valse start en dan word je meteen gedisqualificeerd. Oi, oi, oi, wat een toestand is dit, zeg! Usain Bolt wil de geschiedenisboeken ingaan als de grootste ooit. En in de finale 100 meter maakt hij een valse start. Hij heeft het shirt al uitgegooid. Ongeloof op de tribunes. Hoe kan dit? Als hij achteruit loopt dan wint hij het nog. En hij maakt een valse start. En die houtkamp maakte het allemaal mee. En de titel ging uiteindelijk toch naar een Jamaikaan, Johan Blake. Hij won de sprint in 9,92 voor de Amerikaan Walter Dix. Op de tienkamp is Eelco Sint-Nicolaas op de vijfde plaats geëindigd. Sint-Nicolaas slaagde er op de afsluitende 1500 meter net niet in om op te rukken naar de vierde plaats. Maar hij is tevreden over zijn toernooi. Over het algemeen werd er wat minder gepresteerd. Je ziet ook bij de specialisten, viel ook sommige dingen wat tegen, 100 meter en zo. Dus uh, ik ben eigenlijk heel tevreden hoe het gegaan is. Het was een, uh, een hele zware wedstrijd, twee lange dagen, korte nacht. En uh, ja, ik moet heel tevreden zijn met hoe het nu uh, afgelopen is. De Amerikaan Trey Hardy won de tienkamp. De Nederlandse hockeymannen zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. Oranje verloor de finale in München-Gladbach met 4-2 van Duitsland. Gerard de Groot, wat ging er mis? Ja, alles eigenlijk. Uh, al na één minuut werd er gescoord door de Duitsers. Dan valt uh, je spelplan in duigen. Dan loop je achter de feiten aan. Dan uh, lukken de strafcorners niet. Nederland heeft er vier gekregen. Duitsland liefst zeven. Ja, en dan maak je 1-1 door Wojsloff. Dan denk je nou, dan zijn we in de buurt. Dat gaan we misschien wat laten zien. Maar al snel wordt het 2-1. Dat is dan ook de ruststand in het voordeel van de Duitsers. Na de rust heel vroeg een treffer van Fuchs. 3-1. De Nooier op 2-3. Dan denk je weer. En het was ook te zien op dat moment dat Nederland uh, er in de buurt zou kunnen gaan komen. Toen ging het even aardig, maar de combinaties vielen alweer snel terug. Te veel individuele acties, te veel lopen met de bal. En Nederland werd uiteindelijk door Olivier Korn uh, definitief teruggewezen met uh, 4-2. Dankjewel, Gerard de Groot. Wielrenner Bauke Mollema is de nieuwe leider in de ronde van Spanje. De Nederlander eindigde vandaag in de negende etappe als tweede... en pakte voldoende tijd op Joaquin Rodriguez... om de leiderstrui over te nemen van de Spanjaard. Mollema heeft een minimale voorsprong van maar liefst één seconde. De etappe vandaag werd gewonnen door de Ier Daniel Martin. En Formule 1-coureur Sebastian Vettel heeft een zevende Grand Prix van dit seizoen gewonnen. Op het circuit van Francochant in de Belgische Ardennen... bleef hij zijn concurrenten Mark Webber en Jensen Button voor. En dan is er verkeersinformatie bij de ANWB Helene Geest. Er staan nog vier files op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam... tussen Leerdam en Gorkum, 4 kilometer. A27 Utrecht-Breda bij industrieterrein Avelingen, 2. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Utrecht... en dat leidt tot 4 kilometer file. En een behoorlijk lange file ook op de A50 van Arnhem naar Oost... tussen Heteren en Knoop het Ewijk 6 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. In New York lijkt de schade door de tropische storm Irene mee te vallen. Wel staan in verschillende wijken de straten blank... en zijn winkels en huizen ondergelopen. Irene heeft op andere plekken aan de Amerikaanse oostkust... veel meer schade aangericht.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 Dit is Radio 1, VPRO, Plots, Chris Bayema en Jan Jerstein. Petty is beeldend kunstenaar. Ze woont samen met haar vriend Ferry. Ze is 33 jaar oud en twee weken over tijd. Ik ging naar het toilet en, um, nou, zwangerschapstest mee, eroverheen geplast. En uh, mijn oog gaat zo langs die test, eigenlijk helemaal niet heel bewust. En ineens zie ik een streepje. Ja, je ziet een streepje. Of je ziet geen streepje, ja, heer. maar ze was er blij mee. Ja, ze zag een streepje. Ze was blij, maar ze was vooral, en dat hoor je denk ik, verbaasd. Want Patty en Ferry waren al jaren daarvoor gestopt met het gebruik van voorbeeldsmiddelen. Ze was al vaker over tijd geweest... Had ook al meerdere zwangerschapstesten gedaan en die hadden steeds vast dezelfde uitslag. Uh -uh. Geen streepje. Ze hield er eigenlijk helemaal geen rekening meer mee dat het ooit raak zou kunnen zijn. Ik denk van, wat? Streepje? Ja, dat kon eigenlijk niet. Ja, maar er was één andere reden waarom ze zo verbaasd naar dat streepje keek. En dat heeft te maken met wat er kort daarvoor gebeurd was. Haar moeder was doodziek. Patty slaapt de laatste week elke nacht bij haar in het ziekenhuis. En op een avond vraagt Betty haar of ze gelooft of er na dit leven nog iets is. Maar Mijn moeder is eigenlijk altijd heel nuchter geweest daarin. En ze zei ook van, nou, ik dacht het niet, hè. Eigenlijk een beetje zo, nee, ik denk dat dit het is. Hm. Maar Betty geeft niet zo snel op. Maar als er iets is hierna, zou je dat dan laten weten op de een of andere manier? En toen ze zei ze, ja, tuurlijk zou ik dat laten weten. Ik zeg maar, oké, okay, als, als er dan hierna iets is, kan je dan niet even een kind... Te brengen naar me. Zij ze, tuurlijk, nou als ik als dat even zou kunnen dan, dan uh, meteen. Een paar dagen later overlijdt haar moeder. En uh, een maand erna was ik zwanger. En dat was waar we gebleven waren met de zwangerschapstest. Wat? Streepje? Nou, en toen moest ik heel hard huilen. Want die moeder had haar dat kind natuurlijk gegeven. Ja, je zou denken dat ze aan het huilen was van... Blijdschap, toch? Niet echt. Ik dacht, oh, wat erg, mijn moeder die is er helemaal niet bij. Is in plaats van dat ze dacht, het is een, een wonder wat mijn moeder me schenkt... was ze gewoon pissig dat het niet een maand daarvoor gebeurd was. Ja, ze hadden wel een soort van afspraak gemaakt... maar eigenlijk geloofde ze daar niet echt in. Ja. Ze is er gewoon te nuchter voor. Ik probeer daarin te geloven, omdat ik mezelf daarmee wil troosten... En dat ik het heel fijn zou vinden als mijn moeder zou zien dat, uh, dat we een heel mooi jongetje hebben gekregen. En dat hij leuk lacht en brabbelt. En Ik hoop dat ze dat kan zien. Ze vroeg om een wonder. Ze kreeg het wonder. En toen geloofde ze het niet helemaal. Misschien is het dat je sommige wonderen moet willen zien. Hé. Hey. Hé hey, jongen. Wil je verdrietig? Haar. Haar. Haar. Haar. Haar. Haar. Haar. Zeg maar wat. Wat is er dan? Dit is plots met ware verhalen rond één thema. Vandaag miraculeus. Over nuchtere mensen in worsteling met wonderen: Over ongewilde goddelijke genezingen en een wetenschappelijke ontdekking in komateuze toestand. Daar gaan we. Maar eerst. Nog eventjes kort naar voetbal. PSV Excelsior, was Tegelaars. wedstrijd afgelopen, het was 6-1, waren we ongeveer gebleven volgens mij? Ja, dat is nog steeds. Het had 10-1 kunnen zijn trouwens. Zoveel mogelijkheden heeft PSG <laughs> gekregen. We zitten in de laatste seconde van de wedstrijd. Het PSV-publiek applaudisseert en zingt in dankbaarheid... voor dat wat zij in de tweede helft met name hebben mogen ontvangen. Ik denk dat scheidsrechter de Wiedemeijen zo aanstonds op zijn fluitje gaat blazen. Hij kijkt in ieder geval op zijn klok. Dat doet hij inderdaad nu. En zo is het voorbij. PSV was goed in de tweede helft. Uitstekend zelfs. Kreeg kans op kans op kans. En het eindigt tegen Excelsior op 6-1. De grote man opnieuw. Driesmertens met drie goals. Bas Tichler, dank je wel. Terug gaan we naar plots. Perfect, joh. Acte 1. Op de een of andere manier gaan mensen er automatisch van uit dat een wonder. een positief ding is. Ja, maar, maar dat is het toch ook? Dat is het toch per definitie? Nou, wonderen kunnen zo'n beetje alle kenmerken hebben van een traumatische ervaring. <laughs> Hoe bedoel je? Nou, stel, je bent niet gelovig en je maakt iets mee wat eigenlijk niet mogelijk is. Ja. Wat gebeurt er dan? Je ja. wereldbeeld kantelt, je zekerheden verdwijnen. Ja. En dan is het ja, hier volgens mij vergelijkbaar met een meemaken van een Overval of een natuurramp. Ja, met een subtiel verschil. Het gaat om een positieve gebeurtenis. Het is niet iets. Nee, uh, het is iets Het is dus een kwestie van smaak. Luister maar naar dit verhaal gemaakt door Stef Visjager. Acte 1, De Agenda van de Heer. Het is 2008, zondagavond, 7 uur. Drommen mensen voor de deur, de dienst is nog niet begonnen. Klampt klampte iemand aan bij binnenkomst van uh, wat is ongeveer het programma. Nou, daar konden ze echt helemaal niets over zeggen. Want dat hing er maar helemaal vanaf hoeveel mensen er genezen moesten worden die avond. Dat kan soms tot twee, drie uur s'nachts doorgaan. Dat, uh, dat is de agenda van de heer eigenlijk, dus daar kun je niets over zeggen. Dus toen dacht ik al, uh, toen was ik, begon ik wel eigenlijk al uh, meteen zo gereinigd worden. Van jeetje, dat begon als een soort van leuk gebaar van mij. En nu zit ik hier straks de zes uur vast uh, op een uh, vervelende uh, kruk. Esma is terechtgekomen in een genezingsdienst van de gemeente Levenstroom. Haar oma zag die diensten wekelijks op de lokale televisiezender... En ze heeft Esma tot gekwoordens toe verteld... over de man die die diensten leidt. De evangelist Jan Zeilstra. Wat een charismatische man. En wat goed dat hij dat doet. En wat, wat een wonder dat die mensen daar genezen in die, in die kerk. En, uh, ja, en ze wilde daar uh, eigenlijk heel graag ook zelf uh, uh, een keer naartoe. Voor, voor alle dingen waar zij fysiek mee zat. Alle kwalen die zij had. Um, toen hebben we op een gegeven moment gewoon besloten: oké, okay, uh, ik en mijn nichtje, in dit geval... wij gaan gewoon een keertje met oma daar naartoe. Dan zijn wij misschien van het gezeur af. En uh, uh, het is misschien nog gezellig ook, uh, zo'n avond. En als je ja, met een beetje antropologische blik daar naartoe gaat... dan heb je misschien nog een hele interessante avond ook. Dus zo zijn we toen naar Leidserdam getogen. Wat wil je iets geven, jonge dame... Ja, ja, ja. God wil je geven. Een aanraking. De kracht van God. Hij houdt van je. Hij wil een weg voor je banen. Duidelijk zegt de Heer, hij wil een weg voor je banen. In Jezus naam. Veel bloemstukken, kan ik Joachim, me nog herinneren. Een beetje, beetje TL-achtig licht. En, uh, nou, het was heel druk. Uh, ja, sommige mensen waren met krukken. En, uh, veel rollators natuurlijk ook. En rolstoelen. Uh, en maar ook heel veel gezinnen met kinderen. En dan... Dat, ja, met de dus zieke kinderen. Dus dat is, ook wel, uh, dat is ook wel indrukwekkend. En dan op een gegeven moment dan komt, dus, dan komt dus Jan Zijlstra op. Geneest in de naam van Jezus. Ja, dat is een man van... Uh, ik denk dat hij 67 uur. is of zo. Zoiets. Een oudere meneer, lang. In, in een slecht zitten pak. In Jezus naam. In Jezus' naam. Vrij laat op de avond uh, was mijn oma 18, aan de beurt. Misschien is het al mijn slijtage. Je bent te jong om oud te zijn. Ja. Heb ja, ik vanavond ik iemand ook... horen zeggen. Ja, ja, maar ik zit op dit ogenblik in een depressie, al een hele tijd lang. Dan ben ik dan Ga je eerst nou eens zeggen, ik ben niet oud. Ik ben, ik ben niet oud. Ja. Oké, okay. en dan heb ik een hele slechte rug, een dikke voet. Uh. Luister goed, jonge dame. Je kan nog minstens twintig jaar mee. <laughs> Dan moet je niet lachen zoals Sarah deed. Al snel wordt duidelijk dat Zelstra de klachten van oma niet heel serieus neemt. En dus duwt oma haar kleindochter naar voren. Kleindochter heeft astma en is het Want Esma heeft astma. Astma? Ja, ik ben ermee. je Is dat je oma? Dat is mijn oma, ja. Ja. Jij hebt hem meegebracht? Ja, uh, ja. Of heeft zij jou meegenomen? Nou, ja, lang verhaal. O? Sorry. <laughs> en hoe heet je? Esma. Esma. Ik, ik ook en ik zei, nee, dat uh, hoeft helemaal niet. Ik, uh, ik ben eigenlijk wel gehecht aan mijn asma. Maar dat werd niet gehoord door iemand. Dus uh, toen, voor ik het wist eigenlijk, dat is heel snel gegaan. Ja, was ik dus uh, aan de beurt om op het podium te gaan staan. Halleluja. Hé, hey, kom eens hier, uh, Bart. Leg je hand dus op de longen. Op dat moment voel je je dan ook wel een S beetje slecht over mezelf. Bezwaard. Omdat ik helemaal niet geloofde in die situatie. Dat is in Jezus naam. Ik sterker gezonde longen. Waar al die andere mensen uh, al de hele avond uh, in, in opperste ernst uh, mee bezig waren. En uh, ja, ik was eigenlijk gewoon maar meegekomen met mijn oma. En, en deels ook wel nieuwsgierigheid. Een beetje sensatiezucht ook wel. Van uh, wat gaat er gebeuren? En nu stond ik opeens daar. En die Jan Zelstra heeft ook echt wel... Nou, Hij heeft toch wel heel erg charisma en heel erg mensenkennis ook. Dus toen hij mij aankeek, dacht ik echt, oh, nu word ik ontmaskerd. Van, hier staat een ongelovige. En dat dan de hele zaal boe zou gaan roepen. En ik, ik, was, ik, ik was best, uh, ja, ik was eigenlijk wel geïntimideerd door de situatie. Of ik dacht, wat heb ik eigenlijk, wat ben ik eigenlijk hier ver mee meegegaan? Maar hij zei ni uh, niets. Hij was eigenlijk best wel vriendelijk. Hij zei van, vertel eens over je astma. En uh, nou, toen vertelde ik dat het allemaal best wel meeviel... Toen zei hij, maar het moet toch niet makkelijk zijn uh, om af en toe geen adem te, te, te hebben. En toen zei ik, nee, ja dat het soms ook wel lastig was. Ja, toen heeft hij en, uh, en, en zijn twee handlangers, die hebben dus hun hand op mij gelegd. Halleluja. Asma laat los in Jezus' naam. Ga uit het lichaam dan. In de naam van Jezus. Hé. Hey. Zo, zo, zo, zo, weet je wat, je hebt het net gezien bij dat meisje, Zoiets. Minstens, want jij hebt grotere longen. Ja, dat is waar. We moeten er even op oefenen. Hey, hoe gaat dat? Kom op. Goed, hè? Amen. Prijs de Heer. Neem je oma mee. Ik voelde als een soort van hele warme aandacht... voor iets waar ik eigenlijk al jarenlang zelf heel, uh, heel makkelijk over heb gedaan. Van ja, ik heb astma en ik ben er wel aan gewend. En nu voelde ik opeens zo drie handen die, van mensen... en ik voelde wel dat ze echt wilden dat die astma wegging. En dat vond ik opeens best wel... Ja, het had wel, ik, ik, ja, het had wel iets zacht aardigs belde mijn oma weer, standaard. En hoe is het met je astma? En toen zei ik van nou, het is eigenlijk ja, het is grappig dat je het vraagt. Want ik heb eigenlijk al een paar maanden nu helemaal geen, uh, geen last meer gehad. Terwijl het ook al een beetje het jarige tijde is. En toen zei mijn oma de dus, prijs de heer. <laughs> Door de telefoon. Wat fantastisch kind, wat geweldig voor je. Wat een geweldig nieuws. Een wonderen bestaan. En, en ja, toen merkte ik dat ik eigenlijk geen weerwoord had. toen vond ik dat gewoon best wel irritant, eigenlijk. Omdat ik gewoon helemaal... Het was helemaal niet de bedoeling geweest om daar naartoe te gaan... om vervolgens een... Uh, uh, ja, een wandelend uh, uh, bewijs te zijn... van dat is... Dat, dat, nou, dat A, Jan Zelstra, dus uh, iemand is die heel goed bezig is... en B, dat er, dat er dus een god is. Ja, ik vind het dan een hele vrede god... die, die mij dus... Uh, <laughs> even kijken, 31 jaar heeft laten ploeteren... en toen ik één keer besloot in een opwelling om naar Leidsedam te gaan... dan in één keer te genezen van mijn, uh, van mijn astma. En kan het zijn dat jij, als je niet naar Jan Zijlstra was gegaan... dat je ook genezen was, dat het dan iets anders lag? Ja. Noem eens dan. Wat? Dat je er toch overheen gegroeid was op dat moment? Dat ik precies op dat moment er overheen aan het groeien was. Um, ja, dat. Ja. Um, nee. Nee, sorry, dat kan niet eigenlijk. Nee, ik bedoel, natuurlijk kan dat wel, maar een, een overheen groeien proces duurt. Uh, dat, dat gaat heel geleidelijk en dat merk je dan. Uh, um. Dan, dan loopt dat heel geleidelijk af. En dit voelde wel uh, enigszins geleidelijk, maar dan hebben we het toch over een paar maanden... waarin ik uh, ben gegaan van iemand die één keer in de week een uh, pufje nodig had... Omdat, uh, tegen een aanval, tot iemand die helemaal nergens last meer van heeft. En, en zelfs het lot ging tart hoor, want ik ben gewoon echt op een gegeven moment gaan roken... in de hoop uh, dat, ik, dat ik gewoon weer astma kreeg omdat het toch een onthutsende ervaring is om zomaar opeens uh, genezen te zijn. Ik bedoel, dat zet je je wereldbeeld wel een beetje op zijn kop. Of ze het nou leuk vindt of niet, Esma is verlost van haar chronische aandoening. En dat geldt niet voor iedereen die bij Jan Zijlstra komt. Ja, nou ja, ik weet iemand die niet genezen is. Dat is mijn oma. Die heeft nog steeds precies dezelfde kwalen. En die baalt daar ook echt wel uh, behoorlijk van, ja. Dus die. Ja. Die gunt mij wel heel erg dat ik ben genezen van mijn astma. Maar ik heb ook wat idee. Ja, dat ze soms een beetje afgunstig is. Of hoopte dat het met haar was gebeurd. En dat is dus niet gebeurd. Dus waar dat dan aan ligt. Plots, met ongelooflijke ware verhalen rond één thema. thema van vandaag, miraculeus. Eigenlijk een spoedcursus omgaan met onverklaarbare gebeurtenissen. Ja, dan heb ik nog wel een mooie voor je. Dus, dit is een verhaal dat is zo bizar dat ik het echt zelf niet geloofd had. Waarom <laughs> okay. het niet dat ik het zelf heb uitgezocht. En als die bron niet zo betrouwbaar was geweest. Ja, en de bron? Wie was de bron? Dat is professor Bart Roep. Hij is verbonden aan het Luids Universitair Medisch Centrum... Uh, een man die prijzen heeft ontvangen voor zijn onderzoek. Dat is onderzoek naar suikerziekte. Goed. En dat bizarre verhaal heeft iets met suikerziekte te maken? Het gaat over hoe je leven kan veranderen als je heel hard op je achterhoofd valt. En het is een liefdesgeschiedenis. En inderdaad, het gaat ook nog een klein beetje over suikerziekte. Wauw. Acte 2: Felix for President. Het is dinsdag 14 april 2009 en ik presenteer Villa VPRO. Villa VPRO. De gast bij mij aan tafel is de Leidse hoogleraar Bart Roep. Ja, het is heel verbazend hoe weinig verwondering er eigenlijk is onder mijn medewetenschappers. Bart Roep heeft net verteld over de ontwikkeling van een vaccin tegen een ongeneeslijke ziekte. Diabetes type 1. Diabetes ontstaat door een kleine vergissing van je afweersysteem. En uh, het vaccin dat wij ontwikkeld hebben... is erop gericht om die vergissing weer ongedaan te maken. En dan dus, stapt VARA-presentator Felix Meurders de studio binnen. Felix Meurders, wat gaan jullie straks doen bij Radio Kassa? Wij gaan het hebben over het, het nieuwe rijden. Doe jij er al aan, ja, hier? Er verschijnt een raadselachtige glimlach op het gezicht van professor Roep. Maar hij zegt niets. 50, 4, je... Pas achteraf, als we de studio uitlopen, vertelt hij me waar hij aan dacht. Toen hij binnenstapte, dacht ik, oh, dat is de toekomstige premier van Nederland. Dat was het eerste wat ik dacht. Felix Murders is de nieuwe premier, ja. De nieuwe servicejournalist, de Blankenstein, maakt zich erg boos... over het feit dat telecombanken en dat soort zaken... de klant niet als koning nemen, maar dat moeten ze veel en veel meer gaan doen. De ontmoeting met Felix Meurders in de VPRO-studio... bracht een gebeurtenis in herinnering van 17 jaar geleden... Het was eind november 1993, een maandagavond, rond 11 uur s avonds. Uh, mijn buurman belde aan of ik nog wat wilde drinken. En ineens, dat, is, dat kan ik alleen maar uh, naar horen zeggen, reproduceren, maar ging ik langzamer praten en viel ik achterover op mijn achterhoofd. En uh, toen begon de ellende eigenlijk. Van de avond van het ongeluk kan Bart Roep zich alleen losse beelden en indruk herinneren. Ik weet dat ik wakker schrok op de bank, en dat ik de bel hoorde. Ik had een warm hoofd, dat weet ik ook. Dat ik langzaam ging praten, weet ik niet. En ik weet wel dat er ambulance mensen om me heen stonden en mijn zus was inmiddels ook uh, toevallig binnengekomen om wat pianoboeken op te halen. Dat was het moment waar ik nog een, zeg maar een, een bewustzijn had. Zittend op de bank krijgt Bart Roep een raar gevoel in zijn hoofd alsof je in het vliegtuig zit. Er bouwde zich druk in mijn hoofd op. Ik bleek later een, een bloeding in de hersenen te hebben. En door die druk die zich opbouwde... dacht ik, ik moet mijn oren even laten klappen... door mijn neus dicht te houden. En door die druk en doordat mijn oogkas gescheurd was... doordat mijn hersenen eigenlijk de voorkant van mijn hoofd hadden gekraakt... toen plopte mijn oog eruit. En toen zei mijn zusje van, uh, uh, doe dat maar niet, Bart... Hoe gaat dat, je oog eruit ploppen? Nou, normaal gesproken is je oog gevat in je oogkast, zeg maar. Maar als die oogkast gescheurd is, ja, dan komt er wat speling. En als je dan van binnenuit druk opbouwt, ja, dan kan je oog er een beetje uit uh, komen. En toen stoten ze de ambulance mensen aan die nog aan het overleggen waren. Wat doen we nou mee? Maar toen zagen ze dat er iets in mijn hoofd heel erg mis was. Het nieuws van het ongeluk bereikt ook Gabi. Zij is de analiste van Bartroep. De proeven die hij verzint, voert zij uit in het laboratorium. Ik was op het werk en toen kwam een andere collega binnen. En die kwam echt zo prompt verloren, eigenlijk even zo tussen neus en lippen door vertellen van... Oh, weten jullie het al? Bart ligt in het ziekenhuis. En dat ik zoiets van Bart ligt in het ziekenhuis. Ja, logisch dat ik dat natuurlijk nog niet hoorde, want Bart en ik uh, hadden nog geen officiële relatie toen... En uh, er was op het werk gewoon geen informatie over wat er gebeurd was. Dus ik was heel bang eigenlijk. Ik werd verliefd op de analisten die ik zelf had aangenomen. En ik weet nog wel toen ik haar aannam... en ze was verloofd dat ik, oh, dat is mooi. Dan hebben we niet dat soort gedonder. Hè. Dat is dan uh, lekker rustig. Maar ja, uh, je, je hebt dat niet in de hand. Bart is mijn baas en ik ben zijn analist. En ik ben hier komen werken. En ja, wij vonden elkaar hartstikke leuk... Maar ja, ik had thuis uh, gewoon ook nog uh, een verloofde zitten. Het was allemaal nog een beetje een, beetje een verboden liefde. En uh, Bart had ook alles bekend dat hij verliefd was geworden op mij. Maar ook omdat ik verloofd was, uh, dat hij daar niks uh, mee zou doen. Dus dat hadden we elkaar uh, die vrijdag daarvoor uh, verteld. En die maandagavond, uh, ja, toen is hij dus uh, gevallen en in het ziekenhuis terechtgekomen. En dat hoorde ik dus pas uh, toen, ik, uh, toen ik op het werk was. Wat ik al had begrepen van die collega was het vrij ernstig met hem. Dus de kans dat hij het niet zou overleven was, uh, was erg groot. Dus ik dacht echt van nou hier heb je iemand ontmoet waar je ja, je, je hart eigenlijk aan verloren bent. En uh, twee dagen later uh, ben je hem eigenlijk alweer kwijt. Dus ik ben uh, gewoon aan het werk gegaan. Maar ja tijdens het werk uh, ja, stroomden de tranen over mijn wangen en... Uh, dus ik kan me nog wel herinneren dat ik, uh, dat, ik het, dat ik wat ik moest doen heel slecht kon zien... omdat uh, door die tranen heen uh, het vrij moeilijk werken was. Dus toen, ja, toen kon je het ook niet langer verbergen dat, uh, dat ik hartstikke gek op hem was. Ik weet wel nog die eerste nacht dat ze steeds uh, vragen aan me gingen stellen... en ook met een lamp in mijn ogen schijnen. En een van de vragen die toen op me afgevuurd was... Om mij vooral bij te houden en te toetsen of ik bij kennis was. Weet je wie de minister-president is? En mijn zusje vertelde: Oh mijn god, laat hem niet antwoorden, want ik zei gekke dingen. En op dat moment zei jou: ja Dat wist ik wel. En nou, zeg het maar. Nou, Felix Murders. En daarna ben ik echt dagen weg geweest in coma. Het was de Dark Zone. Terwijl Bart Roep in coma ligt, kunnen de artsen niets doen. Opereren is te gevaarlijk. Van een afstand wacht Gabi op nieuws. De eerste paar dagen zijn wij echt, uh, zeker hier op het werk, in grote onzekerheid gebleven. Wat er nou eigenlijk aan de hand was en wat er gebeurd was. Dus... En hij mocht volgens mij ook helemaal geen bezoek hebben, want hij lag op de intensive care. Dus dat ik daar naartoe ging, dat was uh, ja, eigenlijk uitgesloten. Na een paar dagen ontwaakt uit uitkomen. Je moet je voorstellen, je bent dus echt behoorlijk geraakt en ja, het, het, het had niet veel gescheeld of ik had het niet uh, gered. En toen op een gegeven moment vroeg ik mompelend uh, een telefoon en, uh, en toen vroeg ik toen het telefoonnummer van uh, mijn laboratorium en uh, dan nam een analisten op en ik dacht ik een zinvol gesprek had met haar maar ze had alleen maar zei ze alleen maar ze zei Gabi, Gabi. Want ik wilde haar spreken. Maar toen hebben we echt maar een paar woorden gewisseld. En toen wou hij gewoon alleen even mijn stem horen. En ik wou zijn stem horen. En ach, dat eigenlijk wat je dan zegt maakt dan eigenlijk niet zoveel uit. Dan wil je elkaar alleen laten weten van... Uh, hè, ik ben er en ik ben oké. Okay. Dus ja. Ik meen dat na acht dagen de mensen op de vuur uh, toestonden... dat er zeg maar, uh, derden, dus niet naast de familie, mocht komen. En een van de eerste mensen na mijn familie was Gabi. Ik kwam binnen op een kamer waar, uh, waar nog een paar andere mensen lagen. Dus je moest even zoeken van uh, welk bed moet je hebben. Maar toen zag ik dus inderdaad in de hoek dat daar uh, een man lag... die. Erg op Bart leek. Alleen zijn haar zat helemaal door de war En hij zag er heel mager uit. En uh, allemaal monitoren om zijn bed en zo. Dus, uh, dus daar schrok ik eigenlijk wel van. Dat, je, dat dat niet het beeld was. Je hebt natuurlijk een beeld van, uh, van een gezond iemand. En dan is het wel even schrikken als je die persoon uh, ineens in een ziekenhuisbed ziet liggen. Met, met zoveel apparatuur om zich heen. Was er ook echt dan twijfel van is het hem of is het hem niet? Ja, absoluut. Want uh, je hoopt natuurlijk dat, dat dat hem niet was. Maar uh, hij leefde, dus daar was ik eigenlijk alweer heel erg opgelucht over. De baas van Gabi ziet er niet alleen verward uit... hij praat ook anders dan normaal. Nou ja, hij was wel uit coma, maar was natuurlijk nog niet helemaal helder. Dat bleek dat hij uh, dingen zei als van... kijk, ik ben op teletext. En dan wees hij naar een van die monitoren zo naast hem. En bij een ander bezoek uh, ging ik weg... En uh, toen zei hij, uh, zijn je banden wel oké? Okay? En, en ik reed mee met een, een vriend van Bart... En ik had zoiets van zijn banden, oké, okay, wat bedoel je? En toen had hij al meteen door, oh, ik heb weer iets raars gezegd. Uh, nee, laat maar zitten, laat maar zitten, zei hij. Maar toen ik buiten stond, heb ik toch wel even aan die vriend gevraagd... of, uh, of, die, uh, of zijn banden van de auto wel oké okay waren. Ik denk, ja, voor hetzelfde geld uh, is hij een orakel geworden. En, uh, je weet maar nooit, weet je, als iemand ineens vanuit het niets uh, iets zegt... dan uh, ben ik toch altijd wel uh, geneigd uh, daarnaar te luisteren. Maar niet altijd. De allereerste keer dat ze elkaar weer zagen na het ongeluk... begon Bart Roep gelijk over werk te praten. Hij had namelijk een grootste ontdekking gedaan tijdens zijn coma. Hij zei het ook weer zo overtuigend van... Gami, ik weet hoe het zit. Ik heb het licht gezien. Als we dit aan het werk krijgen, dan hebben we diabetes de wereld uitgeholpen. Ja, ik lach al want... Ik heb toen een vreselijke faux pas gemaakt. Want het laatste wat je met je, ja, misschien wel de vrouw van je leven... zou willen bespreken, is natuurlijk het werk. Maar het allereerste, ze stapte binnen en ik was, mijn hart maakte een sprongetje. Maar ik had ook ineens een geweldige ontdekking gedaan. Om te begrijpen wat er omging in het comateuze brein van Bart Roep... is een kleine les biologie nodig. Bart Roep is specialist op het gebied van suikerziekte, Diabetes type 1. Patiënten met deze ziekte kunnen hun suikerniveau niet reguleren... omdat de cellen die insuline aanmaken kapot gaan. Dat zijn de zogenaamde beta-cellen. Het eerste wat ik zei tegen haar was, Gabi... ze stapte dus de IC binnen, Gabi, ik weet waar de beta-cellen vandaan komen. Tijdens zijn coma had de hoogleraar niet alleen gezien... dat er nieuwe beta-cellen aangemaakt worden... hij wist ook precies waar ze ontstaan. Je kunt je de verwarring voorstellen in, bij haar. Het visioen was absurd... Alleen al de gedachte dat er nieuwe beta-cellen aangemaakt kunnen worden... bruisde in tegen alle bestaande kennis. En dan hebben we het nog niet eens over de vraag... hoe je een visioen kunt hebben als je hersenen zijn uitgeschakeld. Ik dacht echt dat die, dat die onzin had uit te kramen. Want nieuwe beta-cellen maken, ja, dat... Uh... Ik had niet heel veel verstand van immunologie, maar ik dacht... nou, dat, dat is echt onmogelijk. Dat probeerde ik echt af te kappen van Bart... Uh... Dat heb jij natuurlijk in een van jouw dromen gezien. En heel serieus hoef ik dat niet te nemen. En toen zei ze nog zoiets van... Ja, dat wil ik het nu niet met je over hebben. Jawel, want ze zitten in de alvleeskleren. Ze komen, ze komen uit het epiteel. En ik moest dus echt... En je hebt de proeven al gedaan. Zoiets heb ik ook gezegd. van Je hebt de proeven al gedaan. Je hebt de experimenten al gedaan. We hoefden nog maar een paar experimenten te doen. En uh, ik reageerde echt wel een beetje boos van... Hoe... hoe, hoe uh, hoe kan je nu over werk praten als ik hier binnenkom, weet je wel? Dat, ik dacht dat we over hele andere dingen zouden gaan praten, ja. Dacht hij niet ook een beetje, naar nou, echt gekke Henkie? Ja, ja nou, hier maakt je natuurlijk uh, zorgen of dat, ooit weer, uh, of dat ooit weer goed zou komen met hem natuurlijk. Van de rest van het gesprek weet ik niets meer. Uit de dingen die hij zei kon je echt wel blijken van... Uh, deze persoon uh, heeft een, uh, een klap van de molen gekregen. Helemaal niets. Hoe het komt dat een gezonde jonge man van de een op de andere dag op zijn achterhoofd valt, is nooit opgehelderd. Wel wordt gaandeweg duidelijk hoe ernstig de gevolgen zijn van de klap. Bart Roep heeft een schedelbasisfractuur, een hersenkneuzing en een hersenbloeding opgelopen. En daardoor duurt de revalidatie langer dan hem lief is. Ik kreeg arbeidstherapie, maar ik, ik wou natuurlijk in de buurt van mijn, mijn, misschien wel een vriendinnetje zijn... om een beetje in de picture te blijven. Dus ik ging vaker naar het werk dan lief voor me is. En dan werd ik ook weggestuurd, dus het was een beetje pijnlijk. Dat heeft maanden geduurd. Heeft het ongeluk op de een of andere manier nog... is dat van invloed geweest op dat u uiteindelijk bij elkaar bent gekomen? Ik denk dat het het versneld heeft. Want uh, door het ongeluk kon je die liefde natuurlijk niet meer verbergen... En thuis kon je die, die tranen natuurlijk ook niet meer verbergen. Dus mijn, uh, mijn toenmalige vriend had ook wel door van... ja, het is uh, veel meer dan uh, gewoon een, uh, een aardige collega. Het dus dat is een soort snelkoppan, dat ongeluk. Ja. ja. En dus inderdaad een hele moeilijke keuze... omdat eigenlijk van Bart helemaal niet duidelijk was... of en hoe hij zou herstellen. Ja, ja precies. Dus, uh, dus uiteindelijk, uh, voor mijn gevoel, uh, ben ik in een zwart gat gesprongen. Maar dat was de gok die ik heb, uh, heb genomen. Bij een hersenscan wordt zichtbaar wat het effect is geweest... van het ongeluk op het brein van Bart Roep. Hij blijkt geluk te hebben gehad. Ja, ik praat nu met je. Op zich is dat een beetje een wonder. Want als ik nou uh, niet linkshandig was geweest... had ik waarschijnlijk niet meer goed kunnen praten. Want was ik avaas geweest. Op de foto is te zien dat de linker hersenhelft van Bart Roep vol met littekenweefsel zit. Onder andere op de plek waarbij de meeste mensen het taalcentrum zit... Was hij rechtshandig geweest, dan had hij waarschijnlijk nooit meer kunnen praten. En geen hoogleraar kunnen worden. Wat hij wel werd. Het is het jaar 2000. Bart en Gabi zijn inmiddels getrouwd en hebben kinderen samen. Thuis praten ze nooit over werk. En ook niet over het ongeluk van zeven jaar geleden. Liever kijken ze naar de toekomst. Maar dan, op een dag, slaat Bart het vakblad Nature Medicine open. Met een klap komt alles terug. Het was echt van baf, weet je wel. Nou, dat, dat ik dacht van, hè? Dat kan niet, je bladert door, je krijgt de kippenvel van, nog steeds. De plaatjes die erin stonden, waren de plaatjes die ik me heb met de kleuren en alles. Het zijn gewoon de plaatjes van, dat, dat, dat weet ik al. Dit is dus de vondst. Opeens staat het zwart op wit in een wetenschappelijk toptijdschrift... waar alleen de belangrijkste medische doorbraken in staan. Het visioen wat hij had toen hij in coma lag, wat Gabi niet serieus kon nemen en waar hij ook zelf niets mee heeft gedaan. En Hier komt trouwens, uh, deze is het. De papers, der uh, papers. Ja, zie je ook. Ja, nou, hier staat het dus. Um, a reversal of insulin-dependent diabetes... using eyelids generated in vitro... Een andere onderzoeksgroep heeft nu ontdekt... dat de cellen die stuk gaan bij diabetespatiënten... opnieuw aangemaakt worden in de alvleesklier... Bart Roep wist dat al zeven jaar lang. Alles wat in dat artikel stond, had hij al eerder gezien. En dat was het moment dat ik dacht, verrek. Maar dat heb ik volgens mij aan Gabi verteld. Dus ik rende naar de andere afdeling waar, waar zij werkte, net dat artikel. En ik zei tegen haar, herinner jij je nog dat ik hier zei? Ja, de gêne slaat weer toe. Want het was natuurlijk zo pijnlijk op dat moment. Maar ik zei, weet je nog dat ik... Ja, toen hij mij kwam opzoeken op de intensive care... Dat ik je vertelde waar die bedden zelf vandaan komen. En dan ga je, die waar ik dan stapte. En dat ik haar alweer zag kijken van... Ja, oh, nou ja. ja dat Gaat hij weer ja. met zijn bêtes stellen. En of ik dat nog kan herinneren, ja. Hè. Ik bedoel, het was echt weer die oude wond openmaken. Toen wist ik dus echt... Oké, okay, het is het bewijs dat ik dat heb meegemaakt. Er is iets aan het verhaal wat het volkomen onwaarschijnlijk maakt. En bijna ongeloofwaardig. En je denkt, ja, het is fantastisch dat u het inzicht heeft gehad. Maar is het niet vooral ook onmogelijk dat u het inzicht heeft gehad? Ja, het kan helemaal niet. Ik werk dagelijks samen met de stamcelexperts van buitencellen. Ik durf hem gewoon niet te vertellen dat ik het al wist. Want het is, het is, het is te gênant. Bovendien nee, niemand geloof je. Achteraf vind ik het jammer dat ik niet even meegegaan ben in die droomwereld van Bart en dat ik niet gewoon doorgevraagd heb. En als ik aan hem gevraagd had van ja maar welke experimenten moet ik dan nog doen, had ik die best wel misschien kunnen doen in die tijd dat hij in het ziekenhuis lag. En op zo maar meer toch, of niet per se de oplossing voor diabetes, maar wel uh, ja, een mogelijke oplossing kunnen vinden. Maar Bart Roep heeft het zijn vrouw nooit kwalijk genomen dat ze niet heeft doorgevraagd. We kijken samen nog één keer naar het artikel. Hey, je, je hoe je voelt het naar? als u, Hoe voelt het om er naar te kijken? Een absolute kick. En ik ben zo trots op mezelf dat ik er uh, niet chagrijnig van word. Ik had voor hetzelfde geld kunnen denken van, daar had ik moeten staan. En ik zie het en ik, had alleen maar, ik werd alleen maar blij. Het was ook niet dat ik liep te vloeken toen ik naar Gabi liep met die peper. Het was meer een juichen van... Ik had gelijk. Zit daar ook nog iets in van als je op een gegeven moment hebt gezien dat iets wat totaal niet mogelijk is? Een visioen zeven jaar voordat er iets ontdekt wordt. dat dat mogelijk blijkt te zijn. Dat dan ineens alles mogelijk wordt? Ja, ik denk dat dat de spijker op zijn kop is. Ik denk echt, ik, ik heb nu bewust en onbewust mogen constateren dat bepaalde absurditeiten uit kunnen komen. Ik, ik heb nu ook zoiets, ik heb volgens mij ook wel eens tegen me gezegd... dat als hij weer viel, dat ik, er, dat ik wel door zou vragen. Ruim twintig jaar werkt Bart Roep aan een oplossing voor diabetes. Maar ondanks alle doorbraken in het onderzoek... is de ziekte nog altijd ongeneeslijk. Wie niet in wonderen gelooft, zou de hoop kunnen verliezen. Maar sinds zijn ongeluk heeft professor Roep geen twijfels meer. De oplossing gaat er komen. Het gaat om de omslag van sorry, het is een ongeneeslijke ziekte een nou, yes, we can. We kunnen er wat aan doen. Dat, is heel, dat, dat heeft mij een enorme drive gegeven. Ik, ik kan heel veel tegenslagen gewoon van mijn schouders afvegen, omdat ik gewoon weet dat het gaat lukken. Wat is er nou leuker om gewoon het onmogelijke mogelijk te maken? Dus de enige waar ik nou op wacht, is dat Felix Meurus premier wordt. En er is iets in me wat heel erg knaagt. Elke keer als de verkiezingen zijn, denk ik eraan terug. Wie weet, hè? Dit is plots met ware verhalen rond één thema thema van vandaag, Miraculeus. Heeft uw leven zo'n bizarre wending genomen... dat het eigenlijk verfilmd zou moeten worden? Stuur ons een mail en wie weet komen we bij u langs... om opnames te maken voor de radio, dat wel. plots.vpro.nl Nog een keer, plots.vpro.nl Ik beloof u, we zullen voorzichtig omgaan met uw verhaal. Onze laatste miraculeuze geschiedenis... gaat over geesten uit het verleden. Geesten die zich niet laten wegjagen. Acte drie... Schaduwfamilie, geschreven en gelezen door Ludette L. Barcani. Ik weet nog, toen ik jong was en ik zat bijvoorbeeld niet lekker op de bank... dan zei mijn oma altijd dat ik ergens anders moest gaan zitten. Want het was toch overduidelijk dat dit plekje op de bank al bezet was. Ze keek me dan altijd heel streng aan en schudde dan met haar hoofd. Diezelfde blik kregen mijn zus en ik toegeworpen... als we nadat ze boodschappen had gedaan... meteen in de tas doken om de koekjes eruit te pikken. Oma was ervan overtuigd dat je bij thuiskomst... je boodschappentas even onaangeraakt in de keuken moest laten staan. Geef de anderen even de tijd om te pakken wat ze nodig hebben, zei ze. Oma woonde alleen. Met mijn zus bracht ik de zomervakantie bij oma door... In Isofiana, een piepklein dorpje in het noorden van Marokko. Oma sprak wel eens over de andere familie in haar huis. Een alleenstaande vrouw met drie kinderen. Ze hoorde ze wel eens spelen en één keer heeft ze de vrouw horen huilen. Zie het maar als mijn schaduwfamilie, zei ze. We leven met z'n allen in dit huis en daarom moeten we alles delen: het eten, maar ook de ruimte. Elk jaar gingen we met de hele familie naar Sidi Ali. Een dorpje aan de voet van de atlas waar in juli de berbers uit de streek bij elkaar komen. Families in busjes, op pak-ezels of in kleine open kadetjes. Ze slaan hun kamp op en blijven een paar dagen bivakeren. Ze komen om een heilige te eren die daar begraven ligt. In strijd met alles waar de islam voor staat, slachten ze dan hun kippen en hopen op de gunsten van een dode man. Mannen met kromme ruggen, vrouwen met verdrietige ogen en meisjes met psychoses. Allemaal hopen ze op genezing. S'nachts hoor je afgrijzelijk schreeuwen. Dan bevrijden ze bezeten vrouwen van demonen. Ze slaan op trommels en zingen Koran Ik deed geen oog dicht en hoopte alleen maar dat de boze geesten de vrouwen snel zouden verlaten. Dan zou het schreeuwen voorbij zijn. Oma stierf in haar eigen bed. Mijn tante was bij haar. En haar schaduwfamilie waarschijnlijk ook. Ik had geleerd dat we naar de hemel gaan als we doodgaan, Maar omdat de ziel dat nog niet weet, is het onze taak om bij de doden te blijven. Om de ziel te overtuigen dat ze naar het hier moet. Dat doen we met gebeden en heilige teksten. We houden onze doden dicht bij ons, in huis. Naarmate ik ouder werd, begreep ik dat geloof niets te maken heeft met gezond verstand... Gaandeweg delfte de God het onderspit. En met hem alle geesten en magische gebruiken waarmee ik was grootgebracht. Ik werd verliefd op een jongen die van huis uit helemaal niets met God had. Bij zijn familie en hun kijk op het leven voelde ik me thuis. In maart overleed de moeder van mijn vriend. Die ik in de loop der jaren als een tweede moeder was gaan zien. We zaten met z'n allen om haar heen en luisterden naar haar ademhaling. Totdat hij stopte de dokter kwam en daarna de begrafenisondernemer. Mijn schoonmoeder werd in een zwarte zak gedaan... en meegenomen naar een plek die niet haar thuis was. Jarenlang had ik niet aan het dodenritueel ritueel van mijn eigen familie gedacht. Tot dat moment. Ik was in paniek. Dit klopt niet, zei ik. Dit hoort niet. Ze hoort hier bij ons te blijven. Mijn vriend en familie probeerden me gerust te stellen. Maar ik was ontroostbaar. Want ik had haar niet goed begeleid... Laatst kon ik niet slapen. Ik weet niet wat het was. Uh, ik lag op bed en ik kon mijn draaien gewoon niet vinden. Het voelde gewoon alsof, ja, alsof dat plekje op mijn bed al bezet was. Ik heb me de hele nacht niet durven te bewegen. En ik heb geen oog dicht gedaan. Genoeg? Genoeg. Maar wacht eens even, niets genoeg. We moeten nog even melden dat Plots start met een nieuwe serie. Een gloednieuwe serie vanaf 25 september zet het in uw agenda. Volgende week weer andere ware verhalen of wonderlijke verhalen... in Instituut Itserda. Zo dadelijk Bureau Buitenland met Harm Ede Bortje. Maar eerst het nieuws... Gelezen door Marielle Hageman. Dingen. Twee dingen. Twee dingen. Joh, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee Dingen presenteert de zomerserie met recht van spreken. Elke maandag en vrijdag in de zomer gesprekken met ervaren vakmensen. Met recht van spreken. Morgenavond is mijn gast, correspondente Saskia Dekkers. 300 jongeren raakten slaaks met de politie, en legden vermoedingen aan. Saskia Dekkers over haar liefde voor Frankrijk en haar verlangen naar journalistieke avonturen. Met recht van spreken in Twee Dingen.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 Oud-premier van België, Guy Verhofstadt. Een avond met IWW, Mitterrand en Eddie Merks. Daarna, tot diep in de nacht, de vijf uur durende speelfilm Novacento van Bertolucci. VPRO-zomergasten vanavond om kwart over acht op Nederland 2. Het De La Mar Theater in Amsterdam verwacht vanaf september... Najib Amali, Kruimeltje en Spuiten en Slikken. Reserveer nu kaarten op delamar.nl. Dit is Radio 1.